Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Stop met hossen in stadions, dat zegt de missionair minister Hugo de Jonge. Hij zag dit weekend nog te veel supporters hutje-mutje op elkaar hossen bij voetbalwedstrijden. In een aantal vakken, daar zag je toch nog wel steeds, in een aantal stadions, dat het hossen op een kluitje nog niet voorbij was. Dat is natuurlijk ook moeilijk in de emotie van het voetbal, dat begrijp ik. Maar ik denk toch dat er nog ruimte voor verbetering is en daar gaan we mee aan de slag. De jongen wil geen extra maatregelen, dat vindt hij niet nodig. De supporters zaten al veel beter verspreid op de tribunes. Morgen overleggen burgemeesters en voetbalclubs of er nog iets beter kan. Seizoenskaarthouders kunnen bijvoorbeeld beter verspreid worden en staapplekken verboden. De tweede noodopvangplek voor Afghaanse vluchtelingen in huis ter Heide bij Utrecht is ook in gebruik. De eerste in Zoutkamp in Groningen zit al vol. Daar zitten nu zo'n 400 mensen. In hoofdstad Kabul proberen nog altijd heel veel mensen weg te komen uit Afghanistan... Dat is moeilijk omdat de tocht naar het vliegveld zelf niet overal veilig is. Deel geen derde coronaprikken uit zolang mensen in sommige delen van de wereld nog helemaal niet gevaccineerd zijn. Die oproep doet de Wereldgezondheidsorganisatie voor de zoveelste keer. Volgens de WHO-baas heb je, zolang er te weinig mensen gevaccineerd zijn, meer kans op nieuwe coronavarianten. En een bijzondere ontdekking voor amateurspeurders dit weekend op het strand van Kijkduin. In het zand daar vonden ze allemaal voorwerpen uit de prehistorie... Deze vrouw was door het dolle heen. Ja, ik heb een prachtige Paleolithische kling gevonden van de Neandertaler. Dus ik denk 40, 50.000 jaar oud. De Neandertaler heeft dat gemaakt. En uh, dat is toch wel uh, ja, zo oud. En dan, ja, dat is wel heel erg speciaal. Ja, een Paleolithische kling, dat is een soort mesje. En al die strandvondsten zijn nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Heb ik het weer nog? Het is zonnig, 20 tot 23 graden. En ook morgen en overmorgen blijft het droog en zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio momenteel alleen vertraging op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Een file van 5 kilometer voor Maarsen zorgt daarvoor 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar die begonnen dan nou van... ja, ik wil mijn reisgeld terug en ik wil dit terug... ik wil dat terug. En dit, en het moet dan niet zotter worden. Nee, maar dat was het ook met de organisatie. Want uh, diegene die zeg maar... Uh, dat hele evenement uh, organiseert... die schreef ook uh, echt van... Uh, nou, ik zat er eerst over te denken... om het daadwerkelijk meteen een punt achter uh, te zetten. Ja. Zover uh, ja. was het al. Maar uh, ja, gezien de positieve berichten... afgelopen Klopt. vrijdag ja. hier in Zandvoort... Nee, het is een hartstikke leuk initiatief... en het moet ook zeker terugkomen. Maar god, als het hard waait... dan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 Naar de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dat heb je weer mooi gezegd, uh, Albert Jan. Dank je. Ja, alsjeblieft. <laughs> www.zfm-life.org. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina. Wij zijn er tot aan uh, 5 uur vanmiddag met uh, Zandvoort op zaterdag. De maandagmiddag worden herhaald. En morgen zijn we er ook weer met Zandvoort op zondag. Dus reden genoeg om te blijven luisteren tussen 2 en 5 uur naar de Zandvoortse Radio. Het geluid van uh, Zandvoort. Je had het net over de expositie van uh, Jan Lammers. Afgelopen vrijdag uh, geopend in het uh, Zandvoort Museum.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 dices que no entiendo sé que estás mintiendo te pido por favor me tratas como todo decir de una vez mismo Een uh, beetje zon erbij en een uh, iets hogere temperaturen op Jan, dan uh, zitten we meteen weer in de zomerstemming. Jody, Jody Bernal en Kirsty Kenno. We gaan weer lekker door met muziek. Hier is Sam Veld. Bacardi, one more dance at this after party. We still going, going strong. Speed so fast, like a Ferrari. We get wild, like on Safari. We still going, going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need good things, good things, good things. Tune now we go all night long. We party like post my love. Don't tell me to go, oh, oh. Yeah, we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 Ja, daar hebben we verder ook geen berichten over gekregen. Dus uh, ja, dat, uh, dat zal daar zeker wel bekend zijn. Tot zover deze reportage in haar nieuws, uh, Dank daarvoor. Wij gaan weer lekkere muziek draaien op de zaterdag.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 Hey.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 Uh, waarschijnlijk wel gemerkt. Vandaag uh, veel gouden ouwe. Ik ben even de, de nieuwe platen vergeten mee te nemen naar de studio. Dus uh, daar komt het eigenlijk uh, door uh, je de Eurythmics. It must be missing an op. We gaan naar het museum. Ja, want uh, de zalen van het Zandvoort Museum hangen momenteel, zoals gezegd tijdens de evenementenagenda, uh, vol met uh, grote foto's van Lammers.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 It's cold.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 so much space